Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Shorders in de Rotterdamse haven gaan weer aan het werk. Ze hebben actie gevoerd voor een betere CAO. De bonden en de werkgevers hebben lang onderhandeld over nieuwe arbeidsvoorwaarden. De twee partijen zijn het nu op hoofdlijnen eens. Dinsdag wordt verder gepraat over details in de nieuwe CAO voor de shorders.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 Leen heeft altijd ontkend, maar er is nooit een spoor van het meisje gevonden. Leen heeft twee andere kinderen ter adoptie afgestaan. De Amerikaanse pro profgolfer Kevin Na heeft een nieuw record gevestigd op een par 4 hole. De Texas Open had hij 16 slagen nodig op de 9e hol, 12 meer dan ervoor staat... Nog nooit eerder stond een golfer in een PGA-toernooi zo te klungelen. Kevin Nee behoort tot de beste 75 golfers van de wereld. Hij kwam in de problemen toen zijn golfbal tussen de bomen terechtkwam. Dan het weer, vanochtend zonnig, met eerst kans op een mistbank, geleidelijk wat stapelwolken. Blijft droog, het wordt 13 graden in het noordwesten, tot 17 in het binnenland. Dit was het. En...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 Thank <laughs> you.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 Ja, luisteraars, we hebben nog maar een uh, kwartiertje te gaan en dan zitten we weer tegen de klok van 12. en dan kunt u naar buiten gaan. kunt u lekker gaan wandelen op het strand of kunt naar het Juttersmuseum komen. Dat is natuurlijk ook om 12 uur weer open. Ja, dan kom ik toch altijd weer op een uh, instrument wat ik zeer, zeer, zeer prachtig vind klinken. En dat is natuurlijk, u weet het al, de virafoon. En ik heb weer een stukje muziek uitgekozen en weer van mijn, een van mijn favoriete kooltjader.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 To stay spring will be a little slow to start, a little slow reviving that. Music Cling to this fear. It's merely that spring will never be a little late this year. Spring will be a little late.